...met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft voor het eerst sinds de wereldwijde corona-uitbraak... ...nu ook een vermoedelijke besmetting gemeld. Volgens het staatspersbureau gaat het om iemand die drie jaar geleden... ...uit Noord-Korea vluchtte en die half juli terugkeerde. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een noodvergadering bijeengeroepen. Iedereen die met de mogelijk besmette persoon in contact is geweest... ...zou in quarantaine zijn geplaatst. Of er ook mensen zijn getest, meldt het staatspersbureau niet. Yeah. <sighs> Iedereen die vanuit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk terugkomt... moet twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Spanje verdwijnt van de lijst met veilige landen... omdat het aantal coronabesmettingen in het land toeneemt. Tour operator TUI heeft alle vakantievluchten... van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje en de Canadische eilanden geannuleerd. EasyJet en British Airways laten weten dat ze niet van plan zijn... om de komende dagen vluchten naar Spanje te annuleren. En Spanje zelf benadrukt dat het vooral om... Om lokale en gecontroleerde uitbraken gaat. De Chinese viroloog die leiding geeft aan het Virologisch Instituut in Wuhan... vindt dat president Trump zijn excuses moet aanbieden. Trump heeft meermaals gezegd dat het coronavirus in haar laboratorium is ontstaan. Tegen Tijdschrift Science zegt de viroloog dat die bewering... zowel het academisch werk als het persoonlijk leven van haar en haar medewerkers in gevaar brengt. Het is voor het eerst dat ze de publiciteit opzoekt. Ze heeft de afgelopen 15 jaar verschillende coronavirussen bij vleermuizen onderzocht. En volgens Trump... Is een geïnfecteerd persoon uit haar lab de bron van de corona-uitbraak. Gitarist en oprichter van de band Fleetwood Mac, Peter Green, is overleden. Green richtte de band in 1967 samen op met de drummer Mick Fleetwood. De band verwierf wereldvaam met hits als Need Your Love So Bad en Albatross. Peter Green verliet de groep in 1970. Hij overleed dit weekend in zijn slaap. Peter Green was 73 jaar.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 I'm not